te met het NOS journaal. Premier Rutte heeft... PVDA-leider Cohen over de pensioenen. Daarbij was ook minister Kamp aanwezig. De deelnemers aan het gesprek wilden niet zeggen wat ze hebben besproken. Gisteren maakte Kamp nieuwe pensioenafspraken met de sociale partners, maar de twee grootste FNV-bonden kunnen zich er niet in vinden. Ze vinden dat te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling, waarbij ze kunnen sparen om te stoppen met werken als ze 65 zijn. Morgen is er een kamerdebat over de afspraken.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 Het Nederlandse vrachtschip vervoerde 1100 ton erts. Voor zover bekend lekt er geen olie. Door het gedwongen omvaren zijn schippers nu twee dagen langer onderweg. De berging van het schip gaat zeker een week duren. In Den Haag demonstreerden zo'n 500 advocaten vandaag in hun toga tegen onder meer bezuinigingen op rechtshulp. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro op bezuinigen en 240 miljoen op het griffierecht, Een soort legers voor het aanspannen van een zaak. Daardoor zullen mensen die naar de rechter stappen soms erg duur uit zijn, voorspellen de advocaten. Op Schiphol is een Rotterdammer opgepakt die met 154.000 euro naar Turkije wilde vliegen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij had geen geloofwaardig verhaal over de herkomst van het geld, waarna de hem oppakte. Het weer, in het noorden overwegend bewolkt en af en toe wat regen, in het midden en zuiden droger en ook af en toe zon...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 Ja, goedemiddag. Hoe maakt u het? Gaat je niks handig? Ga ja, jij het ook maken? Ja, nee, dat was ik niet van plan. Ik ben niet zo handig. Oh, ik ben niet zo handig. Nee. Goed zo. Nou, mooi dan weer. Dus hoe maak je het? Goedemiddag. Ja, ik maak het heel goed. Ja, ik maak het heel goed zelfs. Oké. Okay. Ik kan bijna beter. Ik kan eigenlijk niet zeggen. Nee, laat me. Ik kan eigenlijk zeggen dat het niet beter kan. Ah, het kan altijd beter, dat weet nee, ik. Nee, ik zit helemaal in een in een, uh, uh, in een. in een hele goede flow, zit ik. Zoals ze dat tegenwoordig noemen. Hè. Ben je verliefd? Oh, nou, dat is altijd goed. Ja. Altijd fijn om te horen. <laughs> ja, ik kan er ook niks aan doen. Weet het slachtoffer? Nee, dat ga ik je niet vertellen. <laughs> het blijft geheim. Um, goedemiddag, dames en heren. Hier zijn we dan weer met de Vanille Jaren, natuurlijk. Op de woensdagmiddag, twee uur geweest. En dat betekent dat we weer leuke platen gaan draaien. En uh, ik heb het vandaag maar eens mystery gehouden. Ik heb geen begin gestuurd. Nee, ik zag het. Ik miste hem al. Maar, maar jij miste hem al? Oh. Ik miste hem al. Ah, kijk. Nou, ik heb het... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik heb pas heel laat eigenlijk besloten wat ik eigenlijk zou willen vandaag. En uh, ik kon het eigenlijk niet vinden voor vandaag. Ik weet het niet. Dus uiteindelijk ben ik nu nog maar even naar de, de buren gegaan. Uh, die tent die niet te huur staat, weet je wel. Wie, uh, <lacht> <Nee>, het wapen? <lacht> ja. Dus uh, daar, ben ik even, uh, daar ben ik even naar binnen gelopen. heb ik even een LP geritseld. Maar uh, ik heb ook voor de rest weer mooie dingen bij me hoor. Ja, ja. Vert vertel, vertel, vertel. Het wordt vandaag een lach en een traan, denk ik, een beetje, dames en heren. Want ik heb hier wel een LP vol met tranentrekkers. Ach, jee. Ja, The Best of Percy Sledge. Wat dacht je ah, daar is van? mooi? Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Maar dat zijn wel allemaal bijna allemaal tranentrekkers die erop staan. Uh, ik noem maar even. When a man loves a woman, we're out of left field. Take time to know her warm and tender love. Just out of reach of my two empty arms. Och, het is allemaal niet zo geloven. Sudden stop, baby help me. My special prayer, oh, and you're all around me. Prachtige... Liedjes allemaal van, uh, van die man met die sneak in zijn stem, uh, Percy Sledge. Verder heb ik, uh, toen ik pas aan de cd begon, uh, thuis, dames en heren, had ik een prachtige Normaal gesproken cd. zeggen mensen toen ik pas aan de drugs begon, aan de alcohol begon of aan de fles begon. Nee, nee toen, toen ik, ik pas aan de cd begon. Toen ik ja, okay. pas aan de cd's begon, zou ik maar zeggen. Ook zo'n nare verslaving. Ja, vind ik wel. Uh, toen verkocht ik een prachtige cd van de Moody Blues. En, uh, maar ja, die kan ik natuurlijk hier niet draaien, want dat is een cd. En toen was ik weer in dat leuke winkeltje in Adem. En daar vond ik hem als dubbel LP. denk dingetje. Ja, dat is mooi. Uh, een prachtige verzameling songs van de Moody Blues. Die heet Songs in White Satin. Nou, dat, dat zegt al genoeg. En uh, alle grote hits staan erop. Dus daar gaan we ook een uh, flink aantal van draaien vanmiddag. We gaan niet te veel kletsen. We gaan gewoon veel muziek draaien. We gaan nog met kletsen. Ja, oké. Okay. En uh, verder hebben we natuurlijk uh, ja, Toto 4. Een van de beste LP's die Toto gemaakt heeft met uh, geweldige nummers erop. Als bijvoorbeeld Rosanna natuurlijk en Africa. En die gaat u natuurlijk ook zeker horen. Maar we beginnen met uh, nummer 2. wat oh, heet het ding nog weer? Oh ja, dat heet uh, Make Believe. Dames nou, en heren. Hier is Toto. Uh, make believe was dat van de uh, prachtige. Zat uh, die <streeks> uh, uh, hard, trouwens? Uh, Zat hard. Mijn koptelefoon, die mag best iets minder. Um, Toto was dat van de LP Toto 4, dames en heren. En die komt uit 1982. <lacht> En uh, die LP, dat is uh, wel een van de beste die Toto ook gemaakt heeft Hij heeft, is het ook uh, op diverse Manieren uh, onderscheiden Onder andere als record of the year uh, Grammy awards voor beste Productie, weet ik het allemaal niet uh, Mag ik de. Uh, uh, oh, wacht even Ik wil even diezelfde doen, denk ik Nou, jammer Ik zie de, de informatie niet meer Oh ja, dat is hij weer. Uh, Alden uh, kreeg dus een Grammy Award, onder andere voor uh, beste LP, of LP van het jaar moet je zeggen, of album of the year noemen ze dat natuurlijk. En uh, ook nog voor de beste producer, en omdat Toto dat natuurlijk zelf gedaan heeft, zijn, kregen zij dus ook die prijzen, ze hebben het zelf geproduceerd. Prachtige LP is het met uh, fantastische nummers erop natuurlijk. U kent uh, natuurlijk de bekende hits van het ding, dat is, uh, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, Afrika en Roselle. En, Roselle. en uh, we moeten even de bezetting nog noemen natuurlijk. Voordat we snel verder gaan. Dat gaan we ook nog even doen. Oké. Okay. Uh, David Page, dames en heren. Die, doet, uh, die heeft hier gespeeld de... Stil, dat de joh. Zo kan ik het ook even lezen. Makkelijk als je in je microfoon praat, hoeft? Ja. Uh, Kunnen de luisteraars je thuis beter horen? Oh, is dat zo? Ja. Oh. Verstaan ze me zo niet dan? Nee, ze zijn een stuk oh, minder. stuk minder. Oké, okay, doe ik het zo. Keyboards en orchestral arrangements. En lead and backing vocals. En ook nog de horn arrangements. Uh, dat is van David Page. Verder we hebben we Steve Lukather. Die speelt natuurlijk de gitaar en lead and backing vocals. Verder Bobby Kimball. Lead and backing vocals. Jeff Porcaro. Intussen niet meer onder ons. Uh, drums. Percussion, xylofoon en timpani. Ik zei, timpani zijn van die pauken, hè? dat weet je wel natuurlijk. Dan hadden we Steve Porcaro, die deed ook keyboards en lead vocals. En dan hadden we ook nog David Hungate, basgitaar. En verder doen we nog een heleboel andere mensen mee. Uh, als uh, toegevoegde muzikanten, onder andere mensen van Chicago. Uh, James Penko bijvoorbeeld speelt trombone. En die is er beroemd van. Chicago. Goed, uh, dat zal ik u dan in de loop van de tijd nog wel vertellen, want anders komen we niet meer naar muziek toe. En we hebben leuke muziek vandaag, dames en heren onder andere Percy Sledge. Percy Sledge was een Amerikaanse soulzanger uit de toptijd van de Atlantic Soul natuurlijk uh, in de tijd van figuren als Otis Redding, Wilson Pickett, Rita Franklin, allemaal dat soort, uh, dat soort mensen uit die stal kwam hij dus eigenlijk. En Percy die, uh, die onderscheidde zich vooral omdat zij, hij had altijd van die hele erg romantische liedjes. Het waren niet altijd echt de swingende nummers. Hij was toch echt meer de man van de ballad, van de soul ballad. Nou en daar heeft hij natuurlijk wel uh, een aantal uh, gigant Hits mee gescoord En zijn bekendste, allerbekendste is natuurlijk When a man loves a woman Maar die bewaren we nog even voor wat later We beginnen met een ander heel mooi nummer Van Percy Out of Left Field When least expected yeah. Face the Oh, what a dream! I needed someone to call my own. Say. Sad. then out of the blue En Sol, of is dit Sol? Ja, dus dit is uh, tranen trekken. Ik de tranen trekken. Prachtig tranen out of Left Field was dat van Out of Left Field, moet ik zeggen, van uh, Percy Sledge, van een album dat heet The Best of Percy Sledge. En het is, uh, daar staan allemaal van die prachtige nummers op. Maar dat hoort u ongetwijfeld, hoort u daar nog meer van, zo, gedurende de komende... Um, nou, bijna nog twee uur, min een kwartier Zoiets, we gaan door met de Moody Blues Dames en heren, de Moody Blues Een fantastische band, ooit begonnen in het jaar 65 zo'n beetje uh, Toen nog in een afwijkende bezetting Met onder andere Danny Lane als uh, Grote man, en toen was het eigenlijk een beetje Een rhythm and blues band Mijn eerste hit was uh, Go Now en daarna hadden ze ook nog I Don't Want To Go On Without You en zo. Maar uh, uh, ja, dat uh, veranderde in 1966 of 67. Toen ging Danny Lane uh, die vertrok. En uh, kwamen daar een paar andere mensen voor in de plaats. En een van de ja, smaakmakers was natuurlijk Justin Hayward. Man die nog steeds zingt. Ik heb uh, de band uh, toevallig twee jaar geleden nog een keer mogen... ...aanschouwen in de, de Heineken Music Hall... In, ...in Amsterdam... ...en het was echt geweldig... ...die man die, die zing nog net zo mooi als dat hij dat jong was... ...de Moody Blues werden vooral natuurlijk bekend... ...vanwege de wat... ja euh, ...zweverige, zachte muziek... ...maar vooral ook met veel gebruik... ...van, van elektronica zoals de Mellotron. ...dat was zo'n een, een keyboard... ...waar... Euh, euh, ...ja, eigenlijk het eerste gesampelde instrument... ...alleen was het zo dat euh, de instrumenten... ...die erin zaten, die stonden op bandjes... Dus als je een toets indrukt... dan begon er dus een bandje te draaien... en dan kreeg je dus die toon van strijkers... of van, van blazers... of fluiten en zo, dat allemaal. Um, ze hebben een paar prachtige LP's gemaakt. Uh, um, Days of Future Past... was een van de eerste in die nieuwe formatie... Uh, waar natuurlijk ook... dat gigantische Nights in White Settings vanaf kwam. En die hoort u natuurlijk... in het loop van dit programma uiteraard ook. Dat zal ik u... Dat beloof ik u. Maar we beginnen met een ander mooi nummer. En... Uh, dat is uh, niet toepasselijk. Want dat had eigenlijk gistermiddag gedraaid moeten worden. Maar ja, dat, toen waren we er niet. Dus doen we het maar de woensdagmiddag. Maar we hebben het wel over Tuesday Afternoon. Hier zijn de Moody Blues. reflections of my mind it's just the kind of day to leave myself behind so gently swaying through the fairyland of love if you'll just come with me I'll sing Days of Future Past. Uh, Fantastische laat met uh, tussen de nummers in eigenlijk hele mooie orkestpartijen. Echte orkestpartijen. Heel mooi aan elkaar gespeeld. Heel mooi gearrangeerd natuurlijk ook. En uh, ja, die LP die maakte behoorlijk indruk. En daar kwam natuurlijk ook die gigantische hit Nights in White Shetton vanaf. Die uh, een gigantische hit werd in ik dacht dat het net 1968 was. Maar oké, okay, dat waren toch topjaren wat de muziek betreft. En dit was er een van. Goed, Tuesday Afternoon van de Moody Blues van een uh, dubbel LP die heet uh, Songs in White Satin. 1989 komt deze app even aan. Ja, dat klopt. Deze, maar dit is ook een verzamelaar. Ja. Dit is een verzamelaar. Ik. Uh, goed, wij gaan verder met Toto weer, dames en heren. We, wij vullen hier vandaag de Toto in. Uh, we zullen alle cijfers vol fout hebben, neem ik aan. Hè? Denk je ook niet? Ja. Nou, de vorige keer heb ik de Toto gewonnen. Oh, heb ja, de Toto ja, gewonnen? samen oh. met uh, 13 miljoen anderen, dus ik kreeg een half cent. Nou, lekker. Ja. ja. Maar ben nee, ja, je natuurlijk erg blij? Ja, maar ik heb uh, toch een keer gewonnen, toch ja. wel verzind. Ja, ik won ook de lotto afgelopen week 4 euro. <lacht> <lacht> ja. ja. en nee. maar zeggen u wordt zaterdag miljonair hoor. Nou, 4 euro uh, dag. En de fosco loterij gewonnen hè? Oh ja. Ja. Oh, 1 euro. 1 euro. Nou, daar speel ik niet meer in. But, en dan uh... gaat het binnen in Jerry's Ice. Oh, <laughs> maar, maar, maar, maar lekker dom. Goed, uh, Toto dus. Uh, I Won't Hold You Back is het volgende nummer. Had je mijn klaar dan wel? Tuurlijk. Oké, okay. I Won't Hold You Back heet het nummer van de LP. Toto nummer 4. Jawel. LP. Aan 1982 kwam hij. En het album werd zo goed bevonden dat het inderdaad onderscheiden is met diverse prijzen. Grammy Awards, vooral um, voor onder andere the Album of the Year. En ook Production of the Year. Uh, of Producer of the Year. Dat was ook allemaal nog fantastische band. Toto. En uh, zij waren toch wel redelijk vernieuwend in die tijd. In de jaren 80. Um, we gaan door met Waar gaan we mee door? Let dan toch eens op, man. Wat is er? He? Waar zijn we mee bezig? Uh, we zijn uh, bezig met een spelletje Kunstbiljart. Nou, Oké. Okay. <laughs> ja, meneer Jansen, het kan. Raar lopen. Nou ja, je hebt het over biljart. Het kan inderdaad raar lopen, want afgelopen maandag was het eerste wedstrijdje van het uh, toernooi waar ik in zit. Oh ja? Ja, het kan raar lopen, was tegen de top van de pool en toch met uh, 10-8. Uh, Verloren. Ja. Maar dat is toch heel knap voor een team wat nog ja, technisch nog nooit heeft gespeeld. Alleen die steven die erin zit, die kan het een beetje engeren natuurlijk. Ja. Hey, Jassin en ik hebben nou eigenlijk nog nooit gespeeld. Nee. Dat vind ik wel uh, komisch ja, dat we toch zo goed eruit zijn gekomen. Ja, toch wel goed hoor. Vier. Ja. Maar ja, het is toch verloren. Ja. Kijk, maar het, goed, had, het had maar sensationeler ja. geweest als je natuurlijk gewonnen had. Ja. Nou, dat zijn de allereerste partij van die wedstrijd ja. is door ons gewonnen. Oké. Okay. Onze hene rechter steven. Nou, fantastisch. Nou, gaan... nou, dus, ja, dat we was gaan, een zevenbeurt uh... uit. Dat ging snel. Oké, okay, we gaan door met de camera lopen. Over de de camera laatste lopen. voorlopig. Want eh, ik ga er weer een tijdje mee stoppen. Waarom? Ah, nou, ik wil weer eens wat anders. Nee, jongen. Ja, ik wil weer eens ja. wat ik heb nog zo'n oh, waslijst ja, met nummers. In januari wel weer. Nee, nee daar hebben we okay. het straks nog wel even over. Ja. Daar ben ik er niet mee eens. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Uh, dat wordt vechten straks, dames en ja heren. Dat kan ik u vast vertellen. Goed. nou lopen. Maar gelukkig nou is op? de jury er weer. Ja. En zijn ze er weer? Ja, ja, ja. oké. Okay. Ze zijn uh, zeven man sterk vandaag. Zeven man sterk? Ik weet je hoeveel koffie ik in het lopen zitten. Nou, ik heb nog geen koffie gezien. Dan. Nee. Gelukkig is toen ik, ik zo'n zeven aan de jury heb gegeven. Yes. Nou, wat gaan we krijgen vandaag voor ellende? Wat wordt ons nu Ik heb al iets uh, uh, uh, flat gehoord en dat vind ik al ellende genoeg eigenlijk. Maar... Dave gaan we krijgen vandaag. Danser met Frans. Frans, maintenant. Tot l'été, nu dans le sable. Dansé... met jury vandaag. Ja, ik had... Die gaan het heel zwaar krijgen. Ja, dat vind ik ook. Ik, uh, ik denk dat uh, ja, nou goed, ik zeg het ook niet, ook maar. Uh, ik vind ja, meneer Jansen het kan raar lopen. Ja, jij vindt iets, maar ik vind, ik vind dit al een verschrikkelijk nummer. Dus... Ja, je mag het niet uh, zeggen. Oorspronkelijk uh, de Moonlight Serenade van Glenn Miller. En uh, dat dus uh, verkracht door deze meneer. En dan heet het ineens Dansément, nou. Maar het is natuurlijk oorspronkelijk gewoon The Moonlight Serenade. Prachtig nummer van het orkest van Glenn Miller. Uit, ja, maar anders uit 40 jaar zo ongeveer. Prachtig nummer dus. Die had ik wel willen doen, maar dan klopt de koffer zeg maar niet meer. Nee, dat weet ik wel. Snap je? Ja, ik snap het. Want dat is van, van Ronald. Van wie? Van Ronald. Ronald wie? Ja, Ronald. Ronald wie? Ronald wie wie? Ronald Ronald. Hij heeft gewoon Ronald? Ja. Oké. Okay. Ronald, uh, Ronald. Gewoon te lui om zijn achternaam erbij te zetten. Tuurlijk. Of hij heeft natuurlijk gedacht van, ik noem me alleen maar Ronald, want het is zo'n uh, slechte plaat. dat N Niemand me kan herkennen. Ja, precies. Ik dat denk, denk dat een, dat het eerder is. Zou dat het zijn? Ja. Nou, ik jury... Uh, sterkte. Sterkt. Sterkte, ja. Sterkte. Dans mee door de nacht. Ja, wij twee onder sterren die stralen, dans mee door de nacht. Het idee om met jou te verdwalen, te dansen, de jansen, wij tweetjes mij. Niet veel te praten, dans mee door de nacht. Het café gaan en wij samen verlaten. We dansen en s'jansen, verliefd op elkaar. Als we straks naar huis toe gaan, onderwijs. We zweven samen, hand in hand, de liefde die zet, ons tweeën in brand. Dans mee door de nacht, ja wij twee hoeven niet veel te praten. We samen verlaten. We dansen en sjansen. Verlies of wel daar. Wauw, spannend genoeg hè? <lacht> okay. Maar ik kan je wel zeggen, als je een café hebt waar je dit soort muziek draait, kan je het zeker duur zeggen. <lacht> <lacht> dan kan je het echt duurder. Nou, ik zei het al, dan kan je het niet eens meer, je kan het niet eens meer verkopen. Er moet geld bij. Noem moet geld bij, dan moet je geld meebrengen. O, o, je, alsjeblieft Oké. Okay. Um... Dat zelfs een paard wordt opstoppen. Ik, ja. ik, ik kan me er niets door Nou, oké, okay, dat hebben we ook weer gehad. Dat was uh, Ronald. Dat was Ronald. Dat dat Ronald. Ronald, de groet hè. Ja, ja. Nee, niet bellen, want we bellen jou op. Hè. Spring maar op het paard, hè. Rijden. Ja, ga, ga dus, er vandoor. Of <laughs> nou? gaan we vandoor. Het in de, ga er vandoor. Ga er lekker de, de, in. Uh, ga de duiden in of zo. Ja. Ja. ik veel. Ga de Sahara-woestijn in, ga daar nee. zingen. Ja, uh, goed plan. Ja, maar dat kunnen mensen zijn die het hartstikke leuk vinden. Ja, dat weet ik. Die, die delen we ook in met, met de Ik gewoon gestoorde brengen we ze ook al meteen naar Driejaars Westerveld uh, nou oké okay. we, we gaan weer lekker met echte muziek verder he he, eindelijk eindelijk, eindelijk, hè? ja vind ik ook Percy Sledge, the best of Percy Sledge En uh, nou ja, die, die plaats staat echt alleen maar vol met hele mooie liedjes en ik wil jullie nu graag horen laten horen uh, en het is natuurlijk voor verliefde harten is dit natuurlijk helemaal een prachtig uh, liedje warm and tender Love. Toch verliefd ben, hè, Maurice? Ben jij verliefd, eigenlijk? Sorry? Ben jij verliefd? Ik ben altijd verliefd. Oké. Okay. Je bent nou ja. zes keer per dag verliefd. Of het oh, je bent zes keer per dag Oh, ja. Goh, je dat vol. Dat goed, hè? Uh, maar in ieder geval, ja, als je verliefd bent, jongens, dan is dit toch heerlijk. Ik kan me dat nog wel herinneren in de tijd dat ik jong was. En dat dit gedraaid werd in... in, in uh, 55 ja. plus jaar geleden. Ja, uh, zoiets. En uh, dat dit dan gedraaid werd, weet je wel. In, in, dan was je in zo'n zo dancing, had je dat toen nog. En dan werd dit gedraaid. En oeh, dan zag je al die verliefde stelletjes, die zag je naar de dansvloer rennen. En... Uh, maar ja, dat waren vaak uh, Societeiten natuurlijk van de kerk Dus uh, het mocht allemaal niet te intiem Want meneer pastoor of de dominee keek vaak toe <lacht> Dus dat, uh, dat kon niet al niet, dat hele ingeschuivel. Dat, dat mocht niet Thouz, Dat mochten wij vroeger ook op dansles niet Er moest altijd een krant tussen kunnen zijn, de dansleraar Ja, nou Dat is tegenwoordig wel anders hè toch? Ja, zeker weten we wel. Okay. We gaan door naar de Moody Blues. Dames en heren van dat prachtige album. Um, uh, zijn songs in White Satin. Ja, ik moet af en toe, lijkt het of ik even een beetje weg ben. Dan moet ik even de hoes pakken. Want dan kan ik weer wat leuke informatie en zo. Um, de Moody Blues bestonden uit Patrick Moras. En uh, uh, Ray Thomas, Justin Hayward John Lodge en Graham uh, Edge en het concert wat ik uh, toen gezien heb een uh, paar jaar geleden, twee jaar geleden uh, waren de laatste drie uh, die waren dus nog aanwezig, John Lodge Graham Edge en uh, Justin Hayward en uh, dat concert dat was zo fantastisch, want ze waren dus aangevuld met een aantal jonge gasten, een aantal jonge muzikanten, die uh, ook echt helemaal precies begrepen waar het over ging en uh, ik kan me nog herinneren dat er een, een, een jonge vrouw bij was... die uh, een multi instrumentaliste die speelde fluit en ze speelde gitaar... en ze speelde toetsen en ze, nou, ze deed alles. En die, die stal eigenlijk wel een beetje die show toen, vond ik. Fantastisch, mens. En uh, ja, het was in de Heineken Musical... dus het geluid was ook fantastisch. Het was echt of je gewoon naar de prachtige cd's of lp's zat te luisteren van het stel. We gaan voor de Moody Blues draaien. Een prachtig nummer. En dat heet Voices in the sky. Blue bird flying high, tell me what you say. If you could talk to me, what news would you bring? of voices in the sky Nightingale Let's Wat is dat nou weer? <laughs> oh ja. Ja, ja. Je bent fanatiek biljatter geworden. Oh, ja, dat is waar ook. Voices in the sky, dames Ik zit even te kijken wat alles is. De Moody Blues begon in 1964 met Danny Lane en Mike Pinder. Um, onder andere als een soort rhythm and blues band. En ze hadden één uh, grote hit. En die hit die heette Go Now. Het is wel een jammer dat het niet werd opgevolgd. Er werd geen tweede hit gescoord in die jaren. En dat betekende dus ook dat het eigenlijk snel bergafwaarts afwaarts ging met de band. En in 1966 uh, ging om onduidelijke reden uh, ging Graham, uh, of, uh, Danny Lane en, en nog iemand die gingen eruit. En daar kwamen Justin Hayward en John Lodge voor in de plaats. Uh, dat leidde nog niet direct tot succes. Uh, want uh, ze bleven nog een beetje in die rhythm and blues hangen. En pas in 67 ging dat veranderen. Toen werden de showpakjes uitgegooid. En gingen ze een hele andere kant op. En kwamen toen met het verbluffende album Days of Future Past. En uh, ja, dat was een heel nieuw geluid. Uh, LP hing aan elkaar van thematiek. Er zaten ook gesproken teksten in. Er zat een groot orkest was er, uh, was er opgenomen die de nummers met elkaar verbond. En met name deed ook de Mellotron zijn intrede. En dat was een elektronisch muziekinstrument. Zei het straks al even. Het was een elektronisch muziekinstrument dat uh, werkte met bandjes. En daar zaten dus een heleboel kleine bandrecordertjes in, zou ik maar zeggen. Uh, en elk instrument, eh, viool, eh, strijkers, eh, blazers en zo, die stonden dus op bandjes. Dus als je dus daar op een toets drukte, dan ging er een bandje lopen en dan kreeg je de betreffende toon van, eh, van strijkers of wat, welk instrument je dat ook in. Dus eigenlijk de, de oervorm van sampling, zal ik maar zeggen. Dat, dat was eigenlijk de mellet Maar het ding had wel, omdat het, de techniek natuurlijk nog niet zo groot was, eh, had het wel een heel apart geluid. En nu heb je natuurlijk synthesizers met strijkers erin. Dat is net een echt orkest. Dat waren die strijkers niet, want het was ja, wel een beetje mittig en, en, uh, maar het, het was wel heel apart het was echt wel een, een geluid dat uh, dat dat heel apart uh, overkwam, nou de Moody Blues waren toch wel een van de eerste bands die daar veelvuldig gebruik van maakten later zijn bands als Exception en Earth and Fire en, en nog veel andere bands natuurlijk daar ook mee bezig geweest maar de Beatles ook en, maar de Moody Blues waren toch wel echt een van de eerste die daar mee, mee begonnen nou, je hoorde het prachtige liedje Voices in the Sky van de Moody Blues en we gaan, ja, we renden het nog we nog even een ding van Toto draaien ja. ja toch? Ja wel, daar hebben we zin in. Ja, daar hebben we zin in. Ja. Nou, oké. Okay. En wat gaan we draaien ervan? Oh, sorry. Okay. Ja, oh, wacht even. Uh, ja, we gaan ook weer draaien. Nou, ja, ik weet het wel. <laughs> oh, jij weet het. Goed voor jou. Ja, good for you. Dat gaan we draaien. Ja. Hier is total Oh ja, oké. Okay, prachtig. Wat is er schieten hier allerlei biljartspullen van. Ja, ik zit <laughs> gewoon even te surfen op een uh, Ja, jongen. Ik kijk kijken wat er allemaal. Het verhaal is er gewoon. Wil je wat, wat, wat, wat informatie verstrekken? Er staan al eens biljarts voor je neus. <laughs> ja, mooi hè. Oh, oké, okay. nee, sorry, ik ga weer naar Toto toe. Dat was Toto. Good, to good for you. van Gegeven door Bomi Kimball en uh, Luke Heather. Luke Heather, En de lead vocals was natuurlijk van Kimball. Goed zo. Jawel hè Nou dat heb je weer netjes uh, voorgelezen. Goed we gaan naar het uh, nieuws en het weer van drie uur uh, Dames en heren En daarna gaan we weer vrolijk nog een uur verder Met uh, lekkere muziek draaien Van uh, Vinyl En we beginnen straks met een leuk cabaret Een fragment natuurlijk zoals we dat uh, Altijd doen uh, Zo uh, na het nieuws En uh, nou ja U kunt nog even luisteren naar uh, Brian Auger met zijn instrumentale versie van Day of the Life. Een leuke en prachtige filler dit. En, uh, nou ja, we zien u terug. Nou, Welke kabaretfragment gaan we doen naar het nieuws? Dat horen ze straks wel. Nee joh, dat kan je toch alvast vertellen. Nee. Niet voor langere tenen. Oh. Van Sieto Hoving. Sieto Hoving. Sieto Hoving. Dat heet die man. Oh, ken ja. ik die man? Nee. Ken jij die man? Ik wel. Vertel. Ja. Sito uh, en Maikel. Mijn... Maar goed, daar uh, horen we het straks wel over. Want ik, we gaan eerst koffie drinken. Als ik naar jou kijk, heb je eerder tijd voor een biertje, maar ja. Nee, koffie.